Schuimbad, een spel van Frans Verbeek. Regie, Ad Leupler. Herinnert u het duurt zich niet? James Oneiden heette die zeeman. Ik heb geen aflevering gemist. Nee, ik geloof niet dat ik het ooit gezien heb. Hij maakt altijd ruzie met zijn zuster. Die zat ook in de scheepvaart. Het kan best zijn dat ik het wel eens gezien heb, hoor. Maar al die series lijken op het laatst op elkaar. Hè? Zo, zo. Nou, uw andere schoen. Ja, ja van. Vaak dan schrik ik s'avonds wakker als het programma is afgelopen... en dan vraag ik me af wat ik allemaal gemist heb. <laughs> ik moet dikwijls vaststellen dat dat niet veel geweest kan zijn. Zo, je sokken... Ja, ze lieten ja. altijd van die mooie grote zeilschepen zien ah. Daar heb je zeker niet meer op gevaren Op zeilschepen? Ik? Nee, natuurlijk niet Dat was voor mijn tijd Zo oud ben ik niet Haptijd <laughs> ik maak maar een grapje oh, Was dat een grapje? Nou ja, als je er dan voortaan maar bij zegt au au, oh. au, au, au Doen uw voeten weer zeer? Ja, ze doen nooit niet zeer mm. Zijn ook weer dik, hè? Ja, dat kan wel. U neemt die pillen toch wel? dat vocht moet eruit, hoor. Ja, dat weet ik ook wel. Laat je op het bad? Oh, ja. kan nog wel wat water bij. Ja. Zo, nou, nou zal ik u even uit uw vest helpen. Ja. Ah, ik heb een verrassing voor u. oh ja, voor mij? Wat dan? Zult u zo meteen wel merken? Ja, zeg het nou. Ik, ik, ik ben niet goed in raden. Nee, nee, dan is het geen verrassing meer, als ik het zeg. He, he, als ik meewerkt, dan gaat het wat makkelijker. Ja, wat, wat moet ik doen? Ja, ja, ja, niet zo. Zo gaat het. Zo, de linkermauw. Ja. Nou, de, de rechter. Ja. Uh, Manier schierig maken, hè? En dan niets zeggen. Dat kan je. Waar is dat zwarte meisje trouwens gebleven? Over wie heeft u het nou? Nou, ja, dat weet je wel. Kom, denk eens na. Oh! Bedoelt u uh, Glenda soms? is een Glenda? Dat meisje dat voor jou bij mij kwam? Ja, ja dat is Glenda. Niet nou. meer. Mm. Ze is getrouwd met de slager en dan woont ze in Rotterdam. Mm. Ze, ze willen een heleboel kinderen van hem, zei ze tegen. Mm. Ja, of hij dat ook wilde, dat vertelden ze er niet bij. Zo, zo, dus die is getrouwd. Ja, nou, nou doe ik u over een uit, hoor. Ja, wat moet ik doen? Nee, u hoeft niks te doen. Blijf u maar rustig zitten. Goed. Is ze vaak bij u geweest? He? Nou, nee, niet zo vaak. Een paar keer maar. Maar ik ben blij dat ze niet weer terugkomt. Ze had van die harde handen. zo. Nou, gewoon. Ze was erg hardhandig. Ze had uh, altijd haast. Ze zat wel op te jutten. Zo, dan gaan we nu eens even gauw in bad, zei ze dan. Ja, daar kon ik niet goed tegen. Hè. En dan, dan plaagde ik er een beetje. Wat deed u dan, He? Dat zijn niet knoppen. moeilijk. Nou, dan uh, vroeg ik er wanneer ze weer terug zou gaan naar de Antillen. Naar de Antillen? Nee. Ze is toch Surinaamse? Nee, nee, nee. Curaçao's. Oh, nou ja. Ja. ja. Dat is niet hetzelfde, hoor. In ieder geval werd ze heel kwaad als ik aan de vroeger de ze terug zou gaan. Ja, terecht. <laughs> ze is in Nederland geboren en getogen, dus ze nee. gaat niet meer terug. Gebalven voor vakantie. Maar ik, ik, ik, ik zei het om te pesten. Ja, nou, nou eerst de oh. linkerarm. Nee, ja. Ja, niet uw andere linkerarm. Zo. Ja, dat kon ze niet ja. hebben. Ach, ze was best aardig. Alleen vergat ze wel eens... Dat ik wat broos ben. Zo, hè? Deze arm. Ja. Oh. ja. <laughs> broos, een echt zeeman. Je ja. moet toch weer een stootje kunnen? Ja. Je hebt trouwens geen enkele tatoeage, hè? Wat? Geen enkele wat? Ach, belachelijk. Wat is er wat zijn voor haar? Is? Ach, dacht je nou echt dat dat bij een zeeman hoort? Nee, niet dan? Wel nee, dat is, is zo'n cliché. Oh, nou, dan heb ik het vergist. Ja. Een onderhemd is aan de beurt. Ja. Na, natuurlijk zijn er zeelui met tatoeeringen, dat wel. Gaat het? Ja. ja. Oh. Zo. Maar uh, ze doen het niet allemaal, stel je voor. Dat is wel. Uh, kunt u nou uh, kunt u eventjes gaan staan? Ja, wat zegt je kind? Of u wilt gaan staan? Ja, ik wil wel uh, of mijn oude lichaam wil. Dat is een ja, tweede. Ik ben nog vief genoeg. Ja. Ah. Nou, bent u duizelen? Oh. Wel, nee. Alleen, ik ben niet meer zo'n been. Wat verwacht je van een man van mijn leeftijd? Ja, u praat ontenu, u bent duizelig. Spreek je me tegen? Leren ze hier dat op de opleiding? Houdt u hm? zich maar vast aan mijn schouders, hè? Zo, zo. zo ja, uitstekend. Zeg? Ja. Ja. Ja? Ik zal, zal je eens wat vertellen, meisje. Ik ben niet gewend tegengesproken te worden... Als kapitein van een vrachtvaart heb ik jarenlang bevelen gegeven die werden stipt opgevolgd. Op een schip kan er maar één de baas zijn en dat is de oude. Zo, als u uit uw broek zou willen stappen? Na, oh, oh ja, ja. Ah, je hebt helemaal niet gehoord wat ik zei. Ja, ik moet aan zoveel dingen tegelijk denken. Het bad is al bijna vol. Zo, nou, nou uw onderbroek nog. Uh, moet die ook uit? Ja, lijkt me wel handiger, ja. Ja. Ik, ik ga niet in mijn onderbroek in bad. Hè. Nee. Wat is het, kap? Oh, nou, nog één seconde, dan kunt u erin. Blijft u ja, staan, ja, ja. dan draai ik de kranen. Ja, dicht. ja, ja. Draai maar dicht die boel. Doe maar. Oh, het water is lekker. Ja, dat, dat vind jij, maar vind ik het ook lekker. Ja, gegarandeerd. Ik, ik moet het nog zien. Nou, oké. Okay. Schone kleren liggen klaar voor straks. Wat mij betreft kan niet. Mag ik u uitnodigen? Oh, daar ga ik weer. Ik, ik heb er eigenlijk weinig zin. in. Ik zou liever in mijn luie stoel willen zitten. Ja, ik, ik weet dat u het voor mij niet vindt. En daarom heb ik die verrassing voor u om het wat aangenamer te doen. Uh, je je, je houdt me toch wel vast. Hè? Je, je laat me toch niet nee, vallen. laat ik niet. Nee, praat nog maar niet zoveel, het liever op. Natuurlijk houdt niet vast, er heb dus, niks gebeuren. Ja, zo, zo, zo, voorzichtig. Voorzichtig. voorzichtig. Zo. Oh, dit is niet zo, dit is helemaal niet. Oh, het gaat toch heel goed, zo. Uh, zit u? Oh, nee. Ik bedoel. Ja. Ja. Ik zit. Ja, maar u zult me nou toch wel los moeten laten? Ik, ik moet mijn handen vrij hebben. Oh. Nee, me niet kwaad. Ja, alles goed? Ja, ik geloof het wel. Ah, het water is prima, zeg je. Je hebt gelijk. Ja, ziet u nou wel? Ja, waar is de zee? oh o, oh jee, vergeet ik het bijna. Ja, wat? Wat doe je? Waar had ik het nou... Wij vragen een ogenblikje geduld. Mm. Ja. Wat, wat is dat? Wat heb je daar? Laat eens zien. U bent ook helemaal niet nieuwsgierig, zeg? Ta-ta-ta-ta! Huh? Wat, wat, wat, wat, wat stelt dat voor? Oh, Waar lijkt het op? Nou, geen seintjes, hè. ik ben een oude man. U moet niet de wacht doen. Schuim? Ja, ja. oh. <coughs> schuim? Ja? Schuim! schuim! Zalig, Is het er? Wilt u weinig of wil ik veel? Veel, veel, een heleboel. Ja, nou, dan krijgt u het. Meer, meer. Rustig, rustig, kalm, kalm. Nou, kalm, kalm. Zoekt u dood niet te worden. Zo... Uh, Bent u daar nog ergens onder al die bellen? Uh. Hallo! Ah, uh. oh, dat, uh, dat is. heel moeilijk. Oh, Dank je. Dank je wel. Ja, ik wist wel dat u het zou waarderen. Gaat dus het uh. zelf op. Gaat niets boven een uh. schuimbad? Je vliegt er goed van op. Ja. Of op deze manier wil ik er wel uur in blijven liggen. Nou, dat zal helaas niet gaan. Zoveel ja. tijd heb ik niet voor u. waar het naar? Na, naar bloemen? Ja, naar de lente. Ah. Was dat een goed idee van me of was dat een goed idee? Nou. Uh, ja. washandje. washandje. Heel fijn. Zo. Echt. Heeft u zich te veel opgewonden? Ja... Dat gaat wel. Maak je om mij maar geen zorgen. Ik zal u wassen. Hmm. Is dat lekker, ja? Vertel hmm. u eens wat. Hmm? Waarover? Nou, uh, over uw reizen. U heeft zeker veel van de wereld gezien. Jawel, ik moet nog ergens koffer met foto's en souvenirs hebben staan. Ja, toch heb ik niet zoveel gezien als jij misschien denkt, hoor. Ik heb op alle, bijna alle continenten gevaren, ja. Maar wanneer het schip in de haven lag, dan was er ontzettend veel te regelen. Er waren vaak problemen met de vracht. Nou, dan kwam ik nauwelijks van boord. Dus voor uh, sightseeing was er niet zoveel tijd? Ja, je zegt het, kind. Ja. En ik maar denk... Dat u de hele wereld gezien hebt. Nou, dat wordt wel vaker gedacht. Dat is weer zo'n cliché. Het schip is voor een aantal maanden achtereen je huis en je werk. De tijd voor iets anders is er niet. Zou ik er weer doen? Hm? Oh, graag. Ja, ja. Maar dan niet met die borstel, hè. daar gaat mijn huid van open. Ja, ja, dat weet ik. Ja. ja ze... Ja. ja, zo is het goed, Glenda. Glenda? Ik ben Glenda niet. Oh, nee, nee. U bent iemand anders. Waarom zegt u opeens uh, u tegen me? Oh, oh, sorry. Ik was even... Zijn er nog meer van die clichés? Oh, zat. Zeelui zijn nooit zeeziek, bijvoorbeeld. Zijn ze dat dan wel? Oh ja, zeker. Ikzelf was de eerste 48 uur na vertrek altijd zeeziek, ja. Nou, in lichte mate hoor. Het was meer een onbehagelijk gevoel hè, dan dat ik plat moest. Maar toch kwam het iedere keer weer terug. Al die jaren dat ik bij de koopvaardij ben geweest. Ja, is dat niet vreemd? Ja. Ik ken er nog één. Een zeeman heeft in elke haven liefje. Klopt dat? Waarom ja. Ja. lacht ja. u nou? Nou, het kwam voor, ja. Natuurlijk. Maar de meeste van ons waren keurig netjes getrouwd. En bleven een vrouw trouw... En anders een verloofde wel, of een vriendin. Mm, ik hoor het al. Brave kerels, die zeelui. Geloof nooit sterke verhalen van een zeeman. De helft zal gefantaseerd zijn. Ik zal tot houden. Zo, dat was uw weg. Mm, Hé, wat? Hou je er nou al mee op? Ja. Nou, ah, niet stoppen. Ga door als je wil. Ja. Goed, toch even dan. Ja, Vond uw vrouw het niet erg? Als u zoveel van huis was? Daar was ze aangewend. Ze heeft geweten waar ze met mij aan begon. Nou, ik zou het vreselijk vinden. Toen mijn vriend in dienst zat en een Duitsland moest voor oefening... was ik al helemaal overstuur. Nou, dat was maar voor heel kort. Hebt u alleen op vrachtschepen gevaren of ook op passagiersschepen? Nee, nee, nee, enkel op vrachtschepen. Ja. Maar die vervoerden ook wel passagiers. Niet veel, Dozijn, hoogstens. Maar het omgaan met passagiers lag me niet zo. Dat liet ik graag over aan de andere officieren. Niet uh, dat ze me dan niet wisten te vinden, die passagiers. Die zo graag van de kapitein hoogst persoonlijk wilde vernemen hoeveel knopen het schip ging en welke koers we wel aanhielden. Oh, ja. Ik weet dat u die belangstelling heerlijk vond. Ook al deed u of u met rust gelaten wilde worden. Och. Al die vrouwen die bij mij aan tafel wilden dineren. Ja, logisch. <laughs> zo'n knappe kapitein in een smetteloos uniform. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, vertelt u nou eens wat u allemaal hebt meegemaakt. Nou, oh, niet zoveel. Oh, oh, wat doet u flauw. Ja, er gebeurde niet veel op zo'n lange reis over de oceaan. Nou, maar. dat was niet zo saai geweest, hè. Nou... Goed dan. Ik heb wel eens brand aan boord gehad. Hoe nou ja. komt het eindelijk? Ja, een lading vismeel was gaan broeien in een van de ruimen. Wat is dat? Vismeel? Dat wordt gebruikt voor veevoeder. Oh. Ja. ja, er was meer rook dan vuur en de brandweer was er gelukkig heel snel bij. De brandweer? Mid ja. op zee? Ja, we voeren net de haven van Antwerpen binnen. Oh. Ja. Het lijkt wel of je teleurgesteld bent, hè? Nee. Nou, weet je het zeker? Mm. Ja. Maar wat ik ook heb beleefd, ja? is dat een van mijn mensen overboord is geslagen. Ja. Ik was toen pas gezagvoerder. Een van de eerste reizen onder mijn verantwoording. Het gebeurde ter hoogte van de Azoren. Overboord geslagen? Hoe maar, kan zoiets? Een ongeluk, moord, zelfmoord, wie zal het zeggen? Echt, red ik heb er wel van. Ja. De koksmaat was het, een hele jonge jongen nog. Het ergste moment kwam voor mij toen ik het bevel moest geven, na tien uur zoeken, de reis te hervatten. Was hij al verdronken? Ja, dat, dat moet je dan wel aannemen. Jezus. Ja, dat zijn nare dingen hoor. Dat blijft je bij. Ja, dat geloof ik graag. Ja. En slecht weer. Ah, dat hebt u waarschijnlijk ook wel meegemaakt. Inderdaad, inderdaad. Zeg maar gerust stormen. Zware stormen. Oh, wat ja. vreselijk. En huizen, hoge golven, alles aan boord moest dan vastgeschort worden voor zover dat dan nog niet gebeurd was tenminste. En de tafels en de stoelen die die vlogen zeker door de salon. Nou, nee, nee, het, het meubilair dat was sowieso al aan de vloer geschroefd. Maar in de pantry ging er altijd nog veel aan dichtlopen. Ja, de storm, dat heeft u genoeg meegemaakt. Ja, jawel. En de uh, orkanen. Woe. Wat zeg je, Woe. kind? Woe. Orkanen op. Vind je stormen al niet meer dan voldoende? Dacht u wel eens, uh, nou, we gaan met man en muis? Oh, ik heb wel eens een schietenbetje gepleegd, ja. ja. ja. ja. ja. Oh, ik mag uh, Ik zal uw voeten wassen. Ja, doe dat. Oh. Wilt u dat laten? He, wat is er los? Ja, dat weet u heel goed. Ik ben me nergens van bewust. Ik hou er niet van om op mijn achterste geslagen te worden. Speelt u nou niet voor de vermoorde onschuld? Oh, dat was vriendschappelijk bedoeld. Daar moet je niet zo kwaad om worden. van een kruidje roer me niet, ben jij. Ja, ze. ik wil het niet hebben, begrijpt u dat? Mag alleen je vriendje doen, zeker. He? Dat mag hij alleen als ik het goed vind. Jongvlees... Voor jonge handen. Oude kerels moeten hun poten thuis houden Ja, ja, ik ken dat. Dat is ons niet. Ja, ja. Niks met jonge fouten maken. hemden moeten van me afblijven. Ja. Ja. Nou, zo het moeten doen. Ja. Wat is er met u? Niets. Ik niets. Nou, kom nou zeg, u huilt toch niet zomaar? Wie zegt dat ik huil? Ik, ik, ik heb even wat schuim in mijn oh. ogen gekregen. Dat is veel. Dat als de huil. Nee, daar geloof ik niks van. Uh, let maar niet op mij. Ja, dat is ook wat. Let maar niet op mij. Nou, luister, Misschien laat het niet mogen uitvallen, maar daar moest u toch niet te gaan huilen? Nou, daar huil ik ook niet om. Maar, nou, waarom dan? He? Nee. Nee. Het doe nou. Hey, zeg het nou, maar. Ik, ik, ik wil voor mezelf zorgen. Ik wil niet in bad gedaan worden als een baby. Ja, maar dat kan nou helemaal niet anders. Het doe. Het doe, haar nou op. Hey, dat is niet nou vervelend. <coughs> <coughs> nou, rustig nou maar, hè. Ja, ik had je niet op je achterwerk moeten slaan. Ik, ik, ik kan niet wennen aan deze situatie. Ik, een oude man, jij, een jong meisje, dat me was. Dat geeft toch niks? Nee, geeft dat niks. Het is mijn werk, ik doe het graag. Ik vind het erg. Ik ben degene die afhankelijk is. Ja. Ik begrijp wat u doet. Dat, dat, dat kan je niet begrijpen. Nee, nee, niet uw tranen wegvegen. Als krijgt u echt schaam in uw ogen. Ik, ik, ik doe het wel. Ik heb ook. He? Hij is schoon hoor. Huilt u nou alsjeblieft niet meer? Ik weet niet wat ik doen moet. Je, je droogt mijn tranen toch al? Dat is lief van je. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, het is niet goed. Je moet van het leven genieten, jij. Geen stinkende oude mannen verzorgen. En wilt u dat niet zeggen? Stink ik dan niet? Soms ruik ik het heel sterk, dat rottende lijf van me. Wilt u daarmee ophouden? Ik takel langzaam maar zeker af. Nou, niet mag bieden worden, Dat kan ik niet tegen. Kan beter seniel zijn. En dan ben ik met mijn toestand niet bewust, tenminste. Wie zwelgt er hier in zelfmedelijden? Je bent hard. Hm? Ja, nee, sorry, dat is niet waar, hoor. Nee, me niet kwalijk. Oh, ach, u hebt het koud. Ja. Zal ik warm water bij? Je. Nee, nee, nee, dat is niet nodig. Echt niet? Koelt nee. cool toch gauw? Nee, het hoeft niet. Hoor. Nee, dank je. Ik zal een beetje opzetten, hè? Zit u er niet zo lang? Ik zou een vader ja. doen. Ja. Ja, uh, uh, uh, je hebt een eens wat over jezelf. Hm? Wat is het weten? Doe je dit werk al lang? Een paar jaar. Heb je de zeggen uit? Oh ja? ja u, u bent de eerste die ik het vertel. Ik, uh, ik ga in de showbusiness. hè huh? hey, In de showbusiness? Ja, ja. Ik ga zingen. Nou, oh, nou, zo. Daar hoor ik van op. Uh, nou, ik, ik zing nu al veel, hoor. Ja. Ik doe mee aan uh, dubbelgangerswedstrijden. Huh? En wat? Zeg dat nog eens? <laughs> dubbelgangerswedstrijden. En, en wat mogen dat dan wel zijn? Ja, nou, u... Uh, u weet wat een dubbelganger is. Ik dacht van wel, ja. ja. Ik treed als uh, Barbara Spruijs op. Oh, oh, oh. Die is aan de rest. Ze speelt ook in films. Ja, ja, ja. U weet niet waar ik het over heb, hè? Ja. Als, je, als je me nou eens uitlegt wat je precies doet, hè? Bij het begin beginnen. Oké. Okay. Ik lijk erg op Barbara Spruijs. Ja, als jij het zegt, dan neem ik het graag van jou. Nee, dat zeg ik niet alleen, dat zegt iedereen. Het gaat natuurlijk vooral om mijn gezicht, hè. Oh. Ja, mijn neus, mijn ogen. Ik, ik loens, net als zij. Ja? Jij loenzen? Mm, dat was u zeker nog niet opgevallen. Ja, ja, nou, nou je iets zegt. Ja. En vroeger vond ik het een ramp, hè, zoals ik eruit zag. Maar toen ineens gingen de mensen zeggen dat ik op Barbara's kruisend bleek en nou, mijn leven veranderde. Ja, hoe ouder ik werd, des te meer ging ik op de lijken. Nou, zij is wel veel ouder dan ik hoor. Ze is uh, de veertige gepasseerd. Nou, bijna bejaard dus. Nou, en, en om het effect te vergroten, dan verander ik mijn haar iedere keer als zij het doet, hè? En, en daarom hou ik heel goed bij wat ze, wat ze uitspelt. Ik ga naar de films en ik uh, koop de platen. Maar uh, nou heb je nog niet uitgelegd van die wedstrijden. Ja, ja, ja. Daar kom ik nou op. Niet zo ongeduldig. Ja, ik wil het graag weten. Ik, ik, ik had daar nog nooit van gehoord. dit is helemaal nieuw voor me. Nou, ik doe mee aan wedstrijden waarvoor allerlei mensen zich opgeven... ...die allemaal op bekende personen lijken. Oh. Nou, dat zijn niet, uh, niet alleen zangers en zangeressen, hoor. Maar, ah, oh, bijvoorbeeld O, ook leden van het Koninklijk Huis. Leden van het... Ja. Nou, en het meest op de echte lijkt. wint. Ongelooflijk. Het is hartstikke leuk, hoor. Zeg, en, uh, heb jij wel eens een wedstrijd gewonnen? Of? Ja, ja, ja, zeker. Hier in Nederland ben ik al een paar keer tweede geworden. in België heb ik vorig jaar de eerste prijs gewonnen. Ja, dat was fantastisch. Dat was een hele fijne zaal was dat ook. Heb je toen gezongen? Ik zing altijd. Liedjes uh, die de echte zangeres ook zingt? Ja. Ach, ach, laat eens horen. Wat? Hier? Ja, ja, ja, Geef eens een imitatie weg. Nee, nee, dat kan niet. Ah, waarom niet? Ik zou het erg, erg leuk vinden. Nou, nee, dat kan gewoon niet. Huh? Nee, nee, daar ging ik niet aan. <laughs> Durf je soms niet? Oh, ik treed toevallig voor volle zaal op, hoor. Nou, dat treed dan ook eens op voor mij. Huh? Ja, toe. Ah, ik... ik ik ben er niet op voorbereid. Ach, ge ge geef een oude man zijn zin. Nou, nou als u op die toer gaat. Nou, toen nou. <laughs> nou, nou. Nou, goed dan. Ik, uh, ik zal het proberen. Ja, he. Hier, mag u het houden. vasthouden. Ja. <laughs> he? het, wat uh, is dat? Wat, uh, wat heb je daar? Nou, dat is een, uh, een cassette -speler. Met een bandje van Barbara Spijsend. Heb ik altijd bij me. Ja, ik speel het meestal af in de bus. Met een oortelefoon. Om, uh, om de liedjes uit mijn hoofd te leren. Ik ben benieuwd. Ze. Ja. Ja, ik, ik weet niet of het lukt hoor. Maar is het nu goed? en uh, Ik ben niet opgemaakt. Ja, Vooruit nou maar. Geen uitvluchten. Wacht, oh, ik, uh, wacht. Ik gebruik de, de steel van de borstel als microfoon. Ja. Nou, dit wordt niks, hoor. Nou, nou vrouw, doe nou niet of je verlegen bent, want dat ben je niet. Nou, daar gaat hij dan. U hebt er zelf om gevraagd. Stelt dat voor? Wat ziet u toch? Je lippen bewegen met de muziek, is dat alles? Ja, ik heb het nog niet aan het playback? Oh. Oh. oh, ja, dat ken ik van de televisie. Ja. Gaat wel eens mis. Dat is wel komisch. Heel aardig. Dat is dan de besties. Je zingt dus niet echt. Jammer. Natuurlijk zing ik niet echt. Ik, ik imiteerde toch alleen maar. Ik weet er ook niks van begrepen, hè? Jij bedondert de boel een beetje. Kunt u niet even stil zijn? A feeling deep in your soul. Ik dacht dat je de stem ook nadeed. Hoe kan dat nou? Niet dat ik het niet zou willen. Is dat nou zo'n beroemde zangeres? Geef mij Annelies Rotenberger maar. Annelies uh, Waarom houd je er nou mee op? Nou, ik heb nou toch wel een indruk gekregen hoe deze werk gaat. Met dit liedje trede ik nooit op, hoor. Oh. Het publiek wil alleen hitnummers horen en niet zo'n oude rustige song van vroeger. Waarvoor doe je het? Kan je me dat vertellen? Ja, vind het leuk. De vlinders in mijn buik. Die zaal zo voor met applaus, de belangstelling. Waar treed je op? Uh, nou, op, uh, op modeshows en zo. In kazernes of op feesten. Hmm. Ja, mijn vriend regent het allemaal. Hij is mijn manager. Doet hij het goed? Yeah. <laughs> ja. Zij... Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja hoor, ik, ik ben erg tevreden. Maar alleen is hij wel streng. Hij vindt dat ik een heleboel moet afvallen, bijvoorbeeld. en Ik weet ja. niet of dat kan. Ik probeer het wel, maar uh, mijn humeur wordt er niet beter op. Tegen de avond, als ik me heel slap ga voelen, dan ben ik op te schieten. Ik hou ook zo van lekker eten. Maar ja, ik zal er wat voor over moeten hebben, niet? Waarvoor moet jij je afvallen? Jij bent toch niet te dik? Nee, niet te dik. Maar uh, wel... Veel en veel dikker dan Barbara Stijlund. Hmm. Ik ben de dikkere zusje, zou je kunnen zeggen. Wat is het? Hmm. U kan het zo afkeuren. Is het niet uh, overdreven om af te vallen... ...alleen om op een bekende zangeres te lijken? Hmm. Als u eens wist wat sommige mensen er voor over hebben... ...in Amerika is iemand die zich door een plastische chirurg heeft laten opereren... ...op een tweede Elvis Presley te kunnen worden... Jij zou toch zeker nooit zo ver gaan. Nee, ik wil niet op Elvis Presley lijken. dat <laughs> wat een vreemde hobby. Nee, het is veel meer dan een hobby. Ik wil iemand zijn, snap je? Ik wil succes hebben en optreden voor de TV. Daar werk ik hard aan. Denk je dat dat lukken zal? Nou, ik hoop het. Oh, mijn vriend doet ergens zijn best voor me. Ja. Hij, hij kent een heleboel mensen. Uh, misschien kan hij een uh, rolletje in een reclamefilm voor me versieren. En waarschijnlijk kom ik in een televisiereportage die ze gaan maken over imitatiewedstrijden. Wat doet die vriend van jou eigenlijk? Behalve jouw zakenwerk. Oh, is... maar daar heeft hij bijna een dagtaak aan hoor. Weet je dat nou? Nou, <laughs> hij zoekt werk. Hmm. Hij kon bij zijn oom in de garage komen, maar uh, daar voelde hij niet veel voor bang om zijn handen te maken. Nee, zeker. zeg maar, het geeft u het recht. Oh, sorry, sorry, ik had niets gezegd. En mensen die hem niet kennen zoals ik hem ken, zeggen al gauw dat hij luid is. Maar ze mij voor gek dat ik voor hem zorg. Ze bedieren dat hij misbruik van me maakt, maar uh, daar ben ik dan altijd zelf nog bij. Het, het, het spijt me, ik, ik wilde niet... Hij... Hij is ontzettend lief, weet en, uh, en teder ook. Ik, ik wil alleen maar zeggen, laat je niet door hem of door wie dan ook de wet voorschrijven of, of een streng dieet uh, aanpraten. Nee hoor, ik niet. Zeg, uh, komt u eruit? Huh? Nou al, uh, de tijd vliegt. Uh. Zeg, breng je de volgende keer weer van dat badschuim mee? Ja, dat is erg lekker, hoor. Ja, misschien. Dat weet je nog niet, hoor. Moet voor mezelf ook een beetje overhouden. Oh, wacht. We vergeten de schone te leggen. Stond dan. Wat doe je? Kom aan. eraan. Laat me niet alleen. Ja, pak alleen even een handdoek. Kom, alsjeblieft, terug. Wat is er? Wat is er? Hier ben ik alweer. Hou me vast. Oh, God, hou me vast. Wat mankeert u? Nou, nou. Kom er nou maar uit, hè? Mm, je, je, je liet me ineens alleen. Ik, ik was bang. Maar er kon toch niks gebeuren? Nee, ik had. Ik had verdrinken. Ik Wel, nee, hoe komt u daar nou bij? Ja, zo. Zo. Ja. Zo. Ja. Hé, He, laat het. Oh, Blijf u staan? Ik zet de toch eruit. Ja. Zo. Ik droog u af. Goed? Ja. Mijn vrouw is bijna in bad verdronken. Ik ging even naar de kamer omdat de telefoon bleef overgaan. En, en toen ik terugkwam lag ze met haar hoofd haast onder water. Ze was erg ziek en had zelf de kracht niet meer om overeind te komen. Ik ik, ik, ik stond in de deuropening en deed niets. Ik keek toe hoe ze, hoe, hoe, hoe ze, maar ja, ik, ik stak geen hand uit. Ik, ik dacht alleen, laat het gauw voorbij zijn. Wat bedoelt u daarmee? Ze was al zo vreselijk lang ziek. Weet je, ze kon geen kinderen krijgen. Dat was ons grote verdriet. Ik had wel willen adopteren, maar daar wilde zij niet aan. Ze heeft het allemaal opgekropt. Het sloeg naar binnen bij haar. Daar werd ze na al die jaren alsnog ziek van. Ik heb er... Heel lang, bijna dag en nacht verpleegd. Nou, ze is veel te vroeg gestorven. Maar vader u dan niet meer in die tijd? Hmm. Of was u toen alweer terug aan de bal? Oh, u, u heeft nog een uh, kantoorboek gewerkt, is niet? Waarom ja. zegt u niets? Gaf u het vader eraan om bij uw vrouw te kunnen zijn? Ik heb nooit gevaren. Wat? Ja, je hoort het goed. Bent u niet bij de koopvaardij geweest? Nee. Maar, nou ja, zegt... Wat moet ik daar nou mee? <laughs> daar ben je mooi ingelopen, hè? Ik deed het overtuigend. Niet dat moet je toch toegeven. <laughs> Neemt u me in de maling? Ik had een vriend... die vaarde... Die is inmiddels ook al dood. Het is niet te geloven. Wie bedoelde de boel hier nou eigenlijk? Nou, oh, het ging er bij je in als zoete koek. Prachtig vond je het, waar of niet? Oh, ik wist meteen dat er iets niet klopte. Mag jij wel jokken van je moeder? Hm? Wat... Uh gebeurde er met een schouw toen? Wat? He? Ineens merkte ze... dat ik er weer was. Ze zat met de rug naar me toe, maar... ze moet me gehoord hebben, want... omdat ik mijn ademen inhield, he? En... op hetzelfde moment... dat ik wist... dat... Zij wist dat ik in de deuropening stond. Schoot ik naar haar toe en redde haar van de verdrinkingsdood. Ach, gelukkig maar. Gelukkig? Voor wie? Het leven was voor ons allebei een hel geworden. Dat moet u niet zeggen. Hm. Zo, zo, u bent de morgen. Ik help u aan kleden. Hm. Hm. Is uw onderbroek. Ja. Ik, ik hoop niet dat u te moe bent geworden. Wat ik maar al... Ja, afvraag is of ze het geweten heeft dat ik al een tijdje toekeek hoe ze haar hoofd boven water probeerde te houden en niets deed. De benen zo. Ja, ja, ja dit weet benen. Ze... Wat moet ze daarvan gedacht hebben? We hebben het er nooit over gehad. Het achtervolgt me. Ik droom er nog altijd van. Ja, ik, ik weet het niet. Het is een vreselijk verhaal. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Zo nou. Nou, je andere been. Het was zo, zo verwarrend. Hè? Ik, ja. ik dacht dat ze niet meer verder wilde leven... ...omdat ze niet beter kon worden. Maar toen, met het water ineens aan haar lippen... Toen vocht ze toch nog. Ja, dat vind ik heel logisch. Zolang er leven is, is er hoop. Ja, klinkt misschien wel afgezaagd, maar, maar het is toch zo? Ja, waarschijnlijk, ja. Ja, kom. Doe nu onder hem dan, hè? Ja. Zo, ja, ja, ja, ja, ja, zo gaat het ook. Ja, ik, ik had het je nooit verteld. Als ik niet plotseling zo bang werd toen je wegging... Het kwam allemaal weer terug. Ik, ik ging niet weg. Pak alleen een handdoek. Het spijt me dat ik u op ik, ik zou u nooit alleen laten in bad, nooit. Ben je kwaad op me? Kwaad? Waarom zou ik kwaad zijn? Oh, ik, ik heb tegen je gelogen. Ik ben een belachelijke oude man. Mijn verhalen zijn al, al als dat badscherm. Je, je prikt er zo doorheen... Luchtbellen. Nou, ik zit er niet mee, hoor. Ja, ik begrijp alleen niet waarom u dit deed. Zo, nou, nou het broek. Oké? Okay? Ja. Be begrijp je dat werkelijk niet? Help je even mee? Ja. Zo. Mijn varende vriend kon op zijn oude dag terugkijken op een interessant leven. Veel vrijheid, weinig zorgen... Benijdenswaardig. Nou, nou nu, het ja, Iedereen vindt, ja. luisterde... graag naar zijn verhalen. Hij had... Uh, altijd een groot succes... Hè, in het café, bij het biljarten. Maar... als ik terugkijk... Ja? Wat dan? Nou ja... wie wil er nou horen... ...van de lange ziekte van mijn vrouw... ...of van mijn winkel... ...die naar de verdommenis is gegaan. Geen hond toch, zeker. Dat zijn treurige verhalen. Zo, nou overigens. Hoezo, naar de verdommenis? Nou <hums> oh ja... De, die, die kantoorboekhandel... Ah, ...dat was een fantastische zaak. Die is nog van mijn vader geweest. En het, het, het liep heel goed... Maar ik hield van mijn werk. Soms ruik ik het papier nog. De inkt, de potloden. Oh, heerlijk is dat. Ja, ik weet wat ik bedoel. Maar de laatste jaren veranderde er veel. De hele wijk ging zo'n beetje tegen de vlakte. Een of ander bestemmingsplan. Voor kleine buurtwinkels, zoals de mijne. ...ging het steeds slechter. Ik heb nog duur laten verbouwen, zelfs ja. moderniseren. Waardoor ik me alleen maar in de schulden stak. De winkel, het woonhuis erboven, die staan er nu niet eens meer. Er <laughs> is een parkeergarage voor in de plaats gekomen. <laughs> Leven de vooruitgang. Mm. En ik... Ja, ...ik woon hier nu in een nieuwbouwflatje... Veel te duur en onpersoonlijk, hè. Als bejaarde keurig geïntegreerd tussen jongens stellen. Maar ik zie nooit een mens. Ik, ik kom de deur niet, niet meer uit, nee. Iedereen die ik ken is dood. En ondertussen vertel ik fantasieverhalen aan de meisjes die in bad komen doen. Vergeef je me. Zag u overhend in uw broek stoppen? Er valt niks te vergeven U doet er toch zeker niemand kwaad mee Zal ik u eens wat zeggen? U bent een heel moedige man Ja, heel moedig U heeft uw zieke vrouw verzorgd, nou wie doet, doet dat na? Gander had hem misschien in de steek gelaten Er is niks moeilijkers dan degene van wie je houdt te verzorgen Terwijl je weet dat hij niet meer beter zal worden ja, en nou je vest. Dank je. Daar heb ik al die tijd behoefte aan gehad. Schouderklopje, woord van troost. Ja, het lucht me op dat ik je erover verteld heb. Ja, dat is fijn. Uh, mag, ik, uh, mag ik je een goede raad geven... Een goede raad? Ja. Nee? Jij wilt iemand zijn, zei je. Hè? Maar je bent al iemand. Heb je me verstaan? Je bent al iemand. Een jong, zelfstandig meisje dat goed is in haar werk. en hart heeft voor de mensen. En dat is meer dan voldoende, geloof me. Het is heel aardig dat u dat zegt. Verspil je tijd en energie dus niet aan een carrière in de showbusiness die er nooit zal komen. Zal ik erover denken? Ja. Nou, ga u maar zitten, hè. Dan trek ik uw schoenen aan. Ik, ik, ik ga zitten. Zitten, ja. Zo. Eerst dus zoeken. Ja. Ik heb... Eigenlijk weinig zin om in bad te gaan. Ik zou liever een luie stoel zitten. Wat zegt u? U komt net uit het bad hoor. Ik, ik ben al zo moe. U hoeft niet meer in bad. Wat is er? Bent u die lekker? Oh god. Oh, oh nee, oh zitten blijven. Oh nee, nee, nee, wat doet u nou? Moeder, moeder, u... bellen terug op u, terug op, op een stoer. Ik, ik, hou u niet, doe nou. Ik... Oh, ik, ik, moet nog een dokter, een dokter bellen. Jezus, joh. Ik wil hopen dat we een er telefoon hebben en dat het dokter meteen komt, anders is het te laat. Zo. Zo, u, u ziet hier. Nee. Het is al te laat, geloof ik. Nee, ja, dat niet meer. Waarom? waarom? Het is mijn eerste dood. Het ging nou vast op me door. Ik, uh, Ik blijf bij u. Ik, ik, ik laat u niet alleen. Ik hou u vast. Dan bent u ontzettend mager. Ik druk u zo fijn. Weet u? u? U had gelijk daarnet. Ik ben geen beroemde zangeres. Ik zal er ook nooit een worden. En, en daarom hou ik op met het strenge dieet. Dat heeft geen zin. Het moet leuk blijven. Een hobby. Ik beloof het u. Ik stop met dan geen. Ik beloof het u. Het schuimbad was een spel van Frans Verbeek. De oude man werd gespeeld door Sakko van der Maden, het meisje door Gerry Mantel. De regie had Ad Leupler.